3 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De proef met legale wietteelt gaat definitief door in 10 gemeenten. Ministers Schrapperhaus en Bruins nemen een advies van een commissie onder leiding van hoogleraar Knop Neres over. De deelnemende gemeenten zijn Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerle, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. In die gemeenten zijn 79 coffeeshops, dat is 14% van het totaal in Nederland. In totaal hadden 23 gemeenten zich aangemeld voor het experiment. Het aantal vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is opgelopen tot 9500, meldt Oxfam Novib. Volgens de ontwikkelingshulporganisatie is er ruimte voor 3000 mensen en is er slechts één arts beschikbaar voor alle migranten. Ook zou de veiligheid steeds verder achteruit gaan. Oxfam Novib roept de Griekse regering op om in actie te komen. Het lichaam dat vanmorgen gevonden werd op het strand van Kijkduin blijkt van een vermiste Pool te zijn. Het gaat om een man van 25. Afgelopen zondag ging hij met vrienden uit Polen zwemmen bij het strand van Monster. Hij ging de zee in, maar keerde niet terug, waarna een grote zoekactie volgde. Waarom de man is verdronken blijft onduidelijk. Judoka Noël van het End is in Tokio wereldkampioen geworden in de klasse tot 90 kilo. In de finale versloeg hij publieksfavoriet Mukai uit Japan. Het is voor Van het End de eerste keer dat hij een medaille pakt op een WK of een EK. Van het End is de zesde Nederlandse man die wereldkampioen judo wordt. Anton Geesink, Wim Ruska, Guillaume Elmond, Dennis van der Geest en Ruben Haukes gingen hem voor. Kasper Dolberg verhuist van Ajax naar Nice. Ajax krijgt ruim 20 miljoen euro voor de 21-jarige Deense spits. De transfer hing al geruime tijd in de lucht. Dolberg debuteerde in 2016 in Amsterdam. Hij speelde in totaal 119 wedstrijden voor Ajax... waarin hij 45 keer scoorde. Het weer, het blijft droog. Het is tussen de 21 graden aan zee tot 25 graden in het oosten. Morgen zonnig met temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS-journaal.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 smile I know the feeling we're trying I've been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 ready for 16